9 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong. Mensen die met vervroegd pensioen willen, maar daarnaast wel willen blijven werken, worden in de toekomst niet meer fiscaal belast. Dat heeft staatssecretaris Weker van Financiën bekendgemaakt. Nu is het financieel niet aantrekkelijk om aanspraak te maken op het pensioen en tegelijkertijd te blijven werken. Iemand tussen 60 en 65 jaar die bijvoorbeeld twee dagen pensioen wil, moet op dit moment ook twee dagen minder gaan werken. Anders is een aanspraak op zijn pensioen direct belast. Die regels schaft Wekers af. Dat geldt overigens alleen voor werknemers die via hun pensioen de mogelijkheid hebben om vervroegd met pensioen te gaan. De staatssecretaris hoopt met deze regeling... de arbeidsparticipatie van ouderen te stimuleren. De meeste Nederlanders vinden dat het pensioenstelsel moet worden veranderd... omdat het anders onbetaalbaar wordt. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond onder 3000 mensen...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 Het weer bewolkt met enkele buien en heel af en toe wat zon. Vooral aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt gaat of 18. Morgen bewolkt met kans op een bui. AWB ja, Verkeersinformatie. Nog 19 files, iets meer dan 50 kilometer bij elkaar. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij knooppunt Raasdorp, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum... tussen Ochten en Tiel, 3 kilometer... En ook nog vrij veel vertraging op de A50 van Arnhem naar Os... bij Knoop het Ewijk 5 kilometer. Ontdek, ervaar en geniet op de water. Honderden nieuwe boten, van kitesurfer tot luxe jachten... en volop spetterende activiteiten. Nog tot en met zondag in Nijmuiden. Meer informatie op hiswa.nl. Hoe krijgen we als ondernemers meer voor elkaar bij de gemeente...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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. Wij hebben nieuws over Saab. Zodra we dat kunnen melden, doen wij dat. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Maar we hebben eerst even een blik op de beurzen en kijken naar Duitsland. Net als de rest van Europa. Ja, want hoe valt dat uh, overleg van gisteravond in Berlijn? En hoe bang zijn beleggers voor de uitspraak straks van het Duitse Hoge Gerechtshof... in zaken de euro- en schuldencrisis? Joris van de Kerkhof, vertel het maar. Hoe openen we? Bank. We openen uh, nou, heel erg goed. We openen namelijk positief. Nog? Ja, zeker. De beurs is flink hoger. En uh, zeker een aantal van die hele conjunctuurgevoelige fondsen. Die zijn fors uh, ruim, ruim 4%. Arcelor, Air France 4%. Philips, bijna 4%. Dus uh, er is uh, ja, toch wat optimisme, zeg maar. Twee aandelenanalisten bij, bij Theodor Gillissen. U wijst mij nog op... A-X. Uh... De, de koers die uh, 2% hoger is. En uh, eigenlijk zie je Frankrijk 2% hoger, Duitsland nog niet open, Azië is hoger. Dus iedereen is of bang voor de Duitse beslissing, dat ze denken we dekken alles maar en we verwachten. Of men denkt van nou uiteindelijk komt de oplossing, langzaam maar zeker laten we open. Maar waarom is Duitsland nog niet open dan? Ze dus hadden het wat later open. We moeten eerst nog een kopje koffie drinken? Dat weet ik niet, maar in ieder geval het is later open dan de andere continentale Europese beurzen. Dus dat is een normale zaak hoor. Maar je ziet altijd, ook Duitsland zal hoger openen, dat is overal. Maar iedereen is uh, zeker, de, de shortgangers zijn denk ik bang en die zullen kofferen voor de Duitse beslissing. En misschien daarna weer erin, dat weten we niet, maar dat zullen we moeten zien straks. Want het, het opent nu hoger, is eh, voornamelijk ook omdat het niet heel veel lager komt. Oh ja, de, de, het gezegd is altijd dat het lager kan. Hè. Dus, uh, nou, het heeft altijd te maken met dat het, dat het schokken gaat. Dan gaat het een paar dagen hard naar beneden. En dan begint iedereen weer eens na te denken... van was het nu echt allemaal zo erg? En dan worden er weer maatregelen genomen. Dan komt er weer wat, uh, ja, toch wat meer positivisme in de markt, of inderdaad het kofferen van je shortpositie. Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar in ieder geval bang zijn dat je af moet rekenen en dat je dan maar die stukken gaat kopen. En dat kan de koers ook omhoog brengen. Dus het zijn tijdelijke effecten. Je kunt op dit niveau, ja, op zulke korte termijn kun je niet echt beslissen wat nu vandaag gaat gebeuren. Dat, dat weet je niet. En daarom is het koersverloop in ieder geval van de AIX ook zo, zo, zo gillig. Ja, nou, dat is een van de redenen natuurlijk. En zeker op het moment dat er zulke belangrijke beslissingen te wachten staan, dan kan het alle kanten opvliegen. Welke ja, kant vliegt het op? Geen idee. Ja, ik ben een positief ingesteld iemand. Dus ja, zo klinkt hij ook. Op, op, op. Dat het wel beter wordt. Maar je moet zo zien dat de laatste weken, eigenlijk de laatste paar maanden, er ontzettend veel sentiment in de markt zit. Dus weinig fundamentele belegging. En dat je wat dat betreft eigenlijk moet stellen dat als het sentiment wat tijdelijk is weer gaat draaien, dat je dan een betere markt krijgt. Een klant. Ja, ik hoop het. U ja, hoopt het. En jullie zijn het met elkaar eens wat dat betreft? Ja, we overleggen de hele dag samen. Dus we proberen ook zoveel mogelijk met elkaar eens te zijn. We kunnen ook elkaars werk opvangen. Dus nee, je moet, daarom zitten we ook de hele dag naast elkaar om heel veel samen te bespreken. En zorgen dat je ja, met elkaar eens bent. In, Nederland, in Hilversum werd net gezegd: er komt nieuws over slaap. Ja, daar is meneer Muller. Dat is geen familie van de andere, meneer Muller. Maar daar is hij. Nou niet zeggen analisten. we volgen het niet echt. We hebben niet een advies op, maar hij, hij houdt het wel bij. En uh, hij geeft er ook commentaar op inderdaad. Het gaat nu over dat uh, Saap geloof ik met een reorganisatie komt. En er komen ook veel telefoontjes uit Zweden. Die uh, inmiddels uh, Tom Muller hebben ontdekt. En die altijd wel een, uh, een verhaal erover heeft. Hij praat heel zachtjes. Ik zal niet de microfoon erbij houden. Want dat hebben we dan, uh, dan zo afgesproken. Nou ja, uh, we gaan het horen van Saap. Dank uh, dat ik uh, hier uh, de cijfertjes met u mocht delen. Graag gedaan. Dat was leuk om te doen. Joris van der Kerkhof tussen de beursanalisten. Wij gaan zo dadelijk naar Saap eerst nog eventjes naar Duitsland. Want ondertussen is iedereen in afwachting van een uitspraak van het Duitse Constitutioneel Hof. Dat beslist vandaag of de hulp aan Griekenland, Portugal en Ierland niet botst met de Duitse wet. Bij het Hof was een klacht ingediend over de steun door een groep bekende tegenstanders, zegt correspondent Wouter Meijer een aantal economen, ook een lid van de Bondsdag. Ze dus het zijn niet de eerste, de beste, maar het zijn wel, je zou kunnen zeggen, de usual suspects. Dus mensen die, van wie al langer bekend is, dat ze tegenstanders zijn van de euro in het algemeen. Uh, en nu deze zaak hebben aangespannen tegen wat zij zien als een van, de, een van de meest schadelijke consequenties van het hebben van een gemeenschappelijke munt. Is dit een, dan een soort van pesterij, Wouter, of, of willen ze wel degelijk iets bereiken? Uh, nee, ze willen wel degelijk iets bereiken. Uh, kijk, ze vinden dat de beslissing van de Bondsdag... Uh, dat gaat zeg maar, over Griekenland 1, dus niet over de beslissingen waar nu in Europa over gediscussieerd wordt... maar over de dingen die al door het parlement zijn. Ze vinden dat die eigenlijk niet kunnen... dat ze ten eerste in strijd zijn met het Europees verdrag. Want daar staat namelijk in dat elk land verantwoordelijk is... voor zijn eigen schulden. Dus dat het je dus nooit kan gebeuren dat je andermans schulden... zou moeten afbetalen. Dat gebeurt nu in feite wel. En verder vinden ze dat zulke enorme bedragen... eigenlijk het belangrijkste recht van de Bondsdag, het Duitse parlement... Uh, uithollen. He, dat, uh, het begrotingsrecht is in feite het koningsrecht... de parel in de kroon van het parlement. Uh, en dit gaat om een bedrag dat is bijna de helft... van de Duitse begroting. Als Griekenland inderdaad... al die garanties die Duitsland en andere landen geven... als ze die garanties af zouden roepen... als ze die zouden gebruiken, dan heeft het parlement... in Duitsland uh, eigenlijk geen mogelijkheden meer... om te bepalen hoeveel geld er naar onderwijs gaat... of naar de bouw van snelwegen. Omdat je al heel lang van tevoren... Uh, dat kan pas over tien jaar gaan spelen... dan betekent dat je heel lang van tevoren de helft van je geld al uitgegeven hebt. Ze zeggen, zo'n beslissing kunnen wij helemaal niet nu nemen... om zoveel generaties lang te regeren over enorm veel geld. Nou, dat is dan de klacht. Wat zal of kan het hof zeggen, Wouter? Wat zijn de scenario's? Nou, in het meest extreme geval kunnen ze die besluiten van vorig jaar ongeldig verklaren. En dat is het rampenscenario voor Europa. Dan stort in feite alles in. Want dan betekent het dat het Duitsland niet meer meedoet. Dan moet heel Europa terug aan tafel. Dan is er voorlopig geen geld voor Griekenland. En dan zijn de handen van de regering van Angela Merkel voortaan volledig gebonden. Maar dat is niet zo waarschijnlijk. Uit eerdere uitspraken van het Hof zou je af kunnen leiden... dat het Hof over het algemeen wel de noodzaak ziet van dit soort hulp. Maar zegt het parlement moet daar veel meer bij betrokken worden. En dat het, het, het Hof zal zeggen... Uh, het is één ding om zoveel geld in een fonds te stoppen, bijvoorbeeld voor zwakke landen. Maar als dat fonds, dat geld wordt geparkeerd in Luxemburg... als dat fonds vervolgens geld gaat uitkeren aan landen in problemen... moet dat weer via de bondsdag. Dus de bondsdag moet veel vaker uh, ingelicht worden, mee kunnen praten... mee kunnen beslissen over wat er met dat geld uit het fonds gebeurt. Ook dat betekent natuurlijk dat de Duitse regering en de Europese raad... geen volledige speelruimte meer hebben. Nou, om tien uur, dus uitspraak van het Constitutionele Hof in Karlsruhe. Houden u uiteraard op de hoogte op radio 1. We ja, hoorden het net al vanaf de beursvloer. Saap uh, heeft nieuws. Het Zweedse autobedrijf gaat reorganiseren en wil zich beschermen tegen schuldeisers. En daarom stapt het bedrijf nu naar de rechter. Louis Dekker volgt Saap al een hele tijd. Louis, wat willen ze van de rechter? Ze willen eigenlijk vooral tijd kopen. Daar komt het op neer. Victor Muller heeft altijd gezegd: Ik ben bezig met financiering. Er zijn allerlei partijen die willen investeren in Saap, maar dat. Ja, de waarheid is dat geld moet uit China komen. Daar moet nog een paar maanden op gewacht worden. En daar is van alles aan de hand. zal ik verder niet, niet over uitweiden. Maar Saab moet tijd kopen om te overleven. Want als er nu niet wat gebeurt, dan is morgen of overmorgen Saab failliet. En wat er nu gebeurt, is een tussenstap. En die tussenstap dat is een enorm persbericht uh, met heel veel uh, opmerkingen. Het, le het leidt ook tot heel veel vragen. Dat is niet gek, want ze gaan de komende drie weken uittrekken om het helemaal aan de schuldeisers, de werknemers en iedereen die ertoe doet uit te leggen. Maar het komt erop neer dat er een toezichthouder komt... die onder meer gaat kijken hoe het moet met de werknemers... de uitbetaling van de lonen en de schuldeisers. Hoe die op termijn hun geld kunnen krijgen en het vertrouwen terug kunnen krijgen. En dat om te voorkomen dat schuldeisers nu dat bedrijf gaan leegplukken? Ja, niet alleen de schuldeisers, de werknemers, CQ, de bonden zijn nog eerst aan zet. Je weet, die bonden hebben een paar keer een ultimatum gesteld. Er waren deadlines. Dan denk je vervolgens, nou ja, uh, het zal dan nu eindelijk wel een keer worden doorgeduwd. Ik denk dat er veel mensen waren de afgelopen dagen die dachten, morgen gaat het gebeuren. Morgen wordt een faillissement aangevraagd. Dat gebeurde tot nu toe steeds niet. En nu weten we waarom. Want de bonden gaan op deze manier natuurlijk proberen om uh, te redden wat er te redden valt. Het woord wat ook het meest voorkomt in het persbericht is een voluntary reorganisation, een vrijwillige reorganisatie. Daarvan weten we vooral nog heel veel dingen niet, maar het komt erop neer dat zoals bij iedere reorganisatie SAP zijn kostenstructuur wil veranderen, oftewel minder geld wil gaan uitgeven. Dat heeft uiteraard weer alles te maken met minder werknemers. Het heeft ook te maken met minder willen betalen aan toeleveranciers, et cetera, et cetera. Dus er zal hard onderhandeld worden. Maar aan het eind van de rit heeft iedereen wel een gezamenlijk belang. Uh, bonden willen zoveel mogelijk banen houden. De overheid in Zweden wil ook het liefst saap overeind houden. En ja, uh, uh, crediteurs, schuldeisers willen uiteindelijk liever een beetje van hun geld terug dan helemaal niks. Dus die kant zal het waarschijnlijk opgaan. Maar, Louis, maar daar zijn we nog maanden mee zoet, hoor. Is dit een sterfhuisconstructie... Of, of ziet hij toch nog toekomst in het huidige besaap zoals het nu is? Ja, als we Victor Muller die vraag stellen... dat we hebben we nog niet gedaan, overigens, maar dan weet je het antwoord. Victor Muller ziet overal mogelijkheden. Dat staat ook weer met zoveel woorden in het persbericht. De waarheid is, we weten pas over een paar maanden... of als het tegenzit over een paar dagen... of dit een sterfhuisconstructie was. Het verschil is... Ligt aan het geld natuurlijk... Ja, en je kunt ook besluiten vandaag faillissement aan te vragen... en je kunt ook proberen er nog wat van te maken. Nou, dat is misschien wat cynisch verwoord... maar dit is een manier om te voorkomen dat de tent meteen wordt uitgekleed. Dus er, er komt een, een reorganisatie. Die reorganisatie gaan ze zelf uh, uh, bouwen. Daar moeten ze allemaal toestemming voor krijgen. Er komt een toezichthouder. Uh, de, de, dat wordt allemaal juridisch zo geregeld... dat eigenlijk Victor Muller niet meer gaat over de uitbetaling van zijn eigen werknemers... Hmm. En uh, ja, die reorganisatie, dat, daar trekken ze uh, weken, maanden en misschien wel meer dan een jaar vooruit. De vraag is uiteraard, bestaat Saap over een jaar nog? Maar het is in ieder geval weer even gerekt. Daar lijkt het op. Louis Dekker, het laatste nieuws over Saab. Ja, dadelijk geld verdienen met je eigen gescheiden afval en dan inleveren bij de gemeente. Dat kan, moet u wel in pijnakker noorddorp wonen. Hoort u zo meer over. Eerst naar Sean Bakker. Met een... Nou, nog een klein spitsje, Ja, acht files nog, uh, alles bij elkaar, 30 kilometer. Met de meeste vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij het Raasdorp, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Bij Tiel, 3 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht... Maar Leusden-Zuid ook daar nog vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Tweede Kamer hekelt het kansspelbeleid van staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie. Hij wil die markt verregaand liberaliseren. Maar met name de plannen om gokverslaving te voorkomen schieten zwaar tekort. Al dus de Kamer. Volgens politiek verslaggever Michiel Breedveld... mag Teven niet verder met zijn moderniseringsplannen... zolang die de preventie niet verbetert. Hij zit lelijk in de mangel. Staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie... Hij heeft verregaande plannen om de gokmarkt te moderniseren en te liberaliseren. Zo hoopt hij een einde te maken aan het staatsmonopolie... op de casinospelen van Holland Casino. En wil hij illegaal gokken op internet nu eindelijk goed reguleren. Zijn devies... Opende gokmarkt voor private bedrijven. En met heldere en strenge regels. hoopt hij uitwassen als criminaliteit. witwaspraktijken en gokverslaving te voorkomen. Maar juist op die punten. vindt hij een kritische Kamer tegenover zich. Lea Bouwmeester van de Partij van de Arbeid. Je hebt zo'n autoriteit om de consumenten te beschermen. Dus je moet strenge regels hebben, want dan is het kansspel autoriteit met tanden. Alleen de tanden ontbreken bij deze autoriteit. Er zijn geen strenge regels die consumenten beschermen. En omdat wij dat wel heel erg belangrijk vinden, dienen wij een wetswijziging in... om te zorgen dat de kansspelautoriteit zijn melktanden inruilt... voor echte stevige tanden waar hij mee kan bijten. Die kansspelautoriteit moet de waakhond van de gokmarkt worden. Maar volgens de Kamer heeft de organisatie nog te weinig mogelijkheden... om doeltreffend op te treden tegen misstanden. Madeleine van Torenburg van het CDA. Nee, de plannen zijn niet af. Wij zien dat de staatssecretaris... een stevige kansspelautoriteit wil neerzetten. Maar de vraag is wel hoe scherp zijn de tanden. Wanneer gaan ze optreden tegen banken... die transacties toestaan tussen klanten en illegale aanbieders. Ook is nog onduidelijk eh, hoe de kansspelautoriteit en de bevoegdheden daar... zich verhouden tot de bevoegdheden van gemeente en politie. Er zijn nog wat vragen over. Dus wij zijn eh, wat de kansspelautoriteit betreft nog niet helemaal tevreden. Maar ontevreden zijn wij ronduit waar het gaat om het preventiebeleid... van deze staatssecretaris. Zo'n 800.000 Nederlanders gokken op internet. Illegaal. Want internetgokken is in Nederland verboden. Een grote groep probleemgokkers is daarom overgeleverd... aan de willekeur van internationale gokbedrijven. Met alle risico's van dien. Vandaar ook dat staatssecretaris Teven die markt wil gaan reguleren. Om toezicht te regelen en, niet te vergeten... via afdrachten inkomsten voor de staatskast te genereren. De Kamer wil met hem meegaan. Maar niet zonder goed preventiebeleid om gokverslaving te voorkomen bouwmeester van de PvdA. Nou, als je nou naar de preventiekant kijkt, dan heeft de staatssecretaris een brief geschreven... waarin hij eigenlijk zegt, zoek het lekker zelf uit. Ik ga meer aanbieden en aan preventie ga ik niks doen. En dat is de reden dat wij dus niet voor het uitbreiden van een aanbod zijn. Want als overheid geef je dan de vergunning af en zet je mensen aan tot gokken... en creëer je dus heel veel problemen. Met de PvdA zijn SP, ChristenUnie en GroenLinks al langer kritisch... op de liberaliseringsplannen van het kabinet. Maar lastig wordt het pas voor Teven nu ook het CDA zich hard opstelt. Waardoor Teven niet meer op een meerderheid kan rekenen. Volgens Madeleine van Torenburg kan Teven de wens van de Kamer daarom niet negeren. Dan komt hij ons tegen.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 Voor de zomer had Teven zijn plannen al door de Kamer willen loodsen... maar de Kamer trapte toen ook al op de rem. Juist om het toezicht- en preventiebeleid bij de kansspelen goed te regelen. De Tweede Kamer debatteert dus later vanochtend... over het kansspelbeleid met staatssecretaris Teven. Dan naar pijnakker noordorp Direct geld krijgen voor je gescheiden afval. Dat kan binnenkort in die gemeente. Nico Oudhoff is wethouder van pijnakker noordorp Goedemorgen. Uit, ik woon in uw gemeente en ik heb een zak vol um, plastic afval. Wat moet ik daarmee doen? Uh, nou uh, Vanaf uh, 19 september kunt u dat naar een van de zes punten in onze gemeente brengen. Dan uh, uh, geeft u dat aan uh, de medewerker uh, en uh, die weegt het voor u. U laat vervolgens uw pasje zien en het gewicht dat u uh, uh, brengt heeft een bepaalde geldwaarde. Dat wordt op uw pasje gestort. Nou, dat klinkt goed. Waarom doet u dit? Uh, nou, ik heb gisteren in een Twitterbericht een win-win-win-situatie uh, genoemd. Uh, er zit natuurlijk een duurzaamheidsgedachte uh, achter. Gescheiden afval, uh, nou ja, uh, dat weten we allemaal. Dat is uh, uh, beter dan uh, ongesorteerd afval. Dat is één. Maar twee: je merkt steeds meer dat uh, afval in plaats van een restproduct een, uh, een grondstof uh, gaat worden uh, als wij dus gescheiden afvalstromen uh, inzamelen en dat vervolgens naar afvalverwerkers brengen, dan krijgen wij er ook geld voor. Mm. En het derde uh, punt is dat als je gescheiden afval inderdaad uh, wilt verwerken... Uh, je in totaal uh, minder ongesorteerd afval hebt. Dus de stortingskosten gaan naar beneden. Meneer Oudhoff, zijn de pijnakker-nooddorpenaren niet geïnteresseerd... tenzij ze er geld voor krijgen in het scheiden van afval? Uh, nou, gelukkig niet. Want uh, ik moet zeggen dat uh, we hier ook het initiatief... dat u al plastic gescheiden weg kunt brengen. En uh, uh, nou, we hebben het uh, aantal uh, keren dat we dat per week ophalen. Emster uh, moet vergroten, hm. want ja, men, men is al uh, behoorlijk goed bezig. Tot... Dan hoeft u het systeem ook niet te veranderen. Uh, nou ja, in die zin. Uh, uh, dit gaat nu uh, alleen over plastic. Uh, in zijn totaliteit zijn er natuurlijk meer stromen, uh, textiel uh, bijvoorbeeld. En uh, wij denken dat op die manier inderdaad uh, de burgers uh, zelf actief bij kunnen dragen aan zowel de duurzaamheidsgedachte als ook aan het verlagen van bestottingskosten. Hmm. Er wordt ook wel eens getwijfeld hè, aan de voordelen voor uh, het milieu. Rotterdam bijvoorbeeld, een veel grotere gemeente, heeft al eens aangegeven niet veel te voelen voor het gescheiden inzamelen van plastic, bijvoorbeeld, omdat het te weinig voordeel heeft voor het milieu. U kijkt daar kennelijk anders tegenaan. Kunt u bijvoorbeeld al dit, dat plastic kwijt? Weet u dat zeker? Nou, de situatie in Rotterdam is wat anders, omdat uh, uh, ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk over het eindproduct. Uh, het verwerking, uh, of de verwerking in de afvalovens die de Rotterdam gebruikt uh, is veel lastiger. Dat zijn wat oudere ovens die laag kalorische uh, uh, uh, verbrandingswaarde hebben. Mm -hmm. En ja, wij brengen ons afval naar uh, Twents. En, uh, ja, het klinkt misschien wat onaardig, maar in Rotterdam moet ze gewoon plastic uh, bijstoken om te zorgen dat het uh, goed verbrandt. En wij hebben daar gelukkig geen last van. En garandeert u dat het achter de schutting niet allemaal op één grote hoop komt? Absoluut. Uh, daarbij komt, wij gaan uh, uh, de, het afval verkopen als, uh, uh, als grondstof. Dus het zou erg onverstandig zijn als we daar op die manier mee om zouden gaan. Nee, dus het is ook een stimulans voor de gemeente zelf om het goed gescheiden te houden. Ja. Meneer Oudhoff, hartelijk dank voor ja. uw toelichting. Graag gedaan. Nico Oudhoff, u wethouder van Pijnakker Nooddorp. Nou, terwijl Europa zich bezighoudt met de eurocrisis... is er in China eh, een crisis, van een crisis aan de oppervlakte niets te merken. Het blijkt uit de nieuwe lijst Meest Rijken van China. Dat is een beetje de quote 500 van, van China. Nou, die is bekendgemaakt, correspondent Wouter Zwart. Vertel eens, hoe rijk is China nog? Uh, hoe rijk is rijk? Uh, heb jij 310 miljoen dollar op je bankrekening staan? Net niet, nu, nu even nee. Niet. Net niet. Nee, nou goed, dat moet je dus hebben in China om überhaupt uh, op de top 1000 terecht te komen. Nou, van die 1000 mensen zijn er nu inmiddels al 270 uh, miljardair. Uh, in de top 10 zitten allemaal mensen die meer dan 5 miljard dollar op de rekening hebben. En de allernieuwste leider dit jaar is met 11 miljard dollar in de pot. Ene Liang Wongun. Nou, dat is natuurlijk iemand die, wiens naam ons in Nederland helemaal niks zegt. Maar deze man is heel erg rijk geworden met de verkoop van zware machinerie voor in de bouw, graafmachines en dat soort zaken. En waar verdienen ze nog meer hun geld? Ja, rijk worden, dat doe je natuurlijk altijd door te kijken... waar is in mijn land of in mijn uh, omgeving heel veel uh, behoefte aan. In de Amerika is dat natuurlijk de IT-sector steeds meer. Hè? Microsoft, Google, Facebook, noem ze allemaal maar. In China zit die IT ook echt in de lift. Maar echt veel verdienen, dat doe je door in te springen in China... op de economische groei. Daar is hij weer. Bouwen, bouwen, bouwen, dat is het devies in China. En dus zie je dat die zware machinerieman zo rijk is geworden. En verder zie je als je echt die lijst van de top 50 als het ware doorneemt... Dat al die die tycoons in, onroerend goed zitten. Staal, kolen, aluminium, alle bouwstenen van de economie. Daar word je echt heel erg rijk mee in China op dit moment. Nou staat het financiële systeem van China niet bekend... Uh, heel doorzichtig te zijn. Weten we zeker dat die cijfers kloppen? Ja, dat is een hele uh, goede vraag. Uh, wat ze nu zeggen eigenlijk is dat de bedragen te laag zijn. Uh, heel veel experts zeggen dat. Ook het bedrijf trouwens zelf, dat die top 1000 lijst maakt. Dat bedrijf heet Goeroen. Uh, dat is een bedrijf dat heel goed geïnformeerd is. En zij beweren dat in feite de verborgen rijkdom nog veel hoger is. Dus wij zien alleen het stukje van de ijsberg boven het water... maar onder het water, ja, daar zit nog veel meer uh, uh, zeg maar, uh, bedrijven... Die, uh, en individuen die op hele slimme manieren manieren hun geld verborgen weten te houden voor uh, de buitenwereld. Nou, welke constructies dat zijn en hoe die werken... Ja, dat zullen uh, mensen zoals jij en ik natuurlijk nooit helemaal begrijpen. Maar volgens Groen is het aantal miljardairs alleen al... dat zei ik net, hè, 270, is niet correct. Dat moet waarschijnlijk in werkelijkheid meer dan het dubbele zijn. Dus er zijn in China waarschijnlijk al 600 miljardairs. Zo, nou, geld hebben ze in ieder geval in China. Wouter Zwart, dank je wel. Vijf voor half tien, dit is het NOS Radio 1-journaal. De Surinaamse regering draalt met het maken van beleid tegen drugs. Zegt de voorzitter van de Inter-Amerikaanse Drugscommissie, de CICAD, Chan Santoki. Santoki, zelf oud-minister van Justitie van Suriname, heeft in een brief aangedrongen op snel handelen van de regering. Arme Boerboom van de Wereldomroep vertelt er meer over. De regering Boutussen moet vaart maken met het formuleren van een goed drugsbeleid. In een brief aan president Boutersen en aan minister van Justitie en Politie Martin Misijan wijst de sicat voorzitter op beloftes die Suriname in internationaal verband heeft gedaan. Naast het achterblijven van een actieplan tegen drugs... had Suriname intussen ook een speciale drugsrechtbank in het leven moeten roepen. Samen met een aantal andere landen is Suriname een voorbeeldland... waarbij deze rechtbank voor snelrecht wordt getest. sicat voorzitter Santokki. Ik heb de regering, de president en de minister van Justitie en Politie, als ik had de voorzitter, gevraagd om aandacht voor deze twee belangrijke projecten van Suriname. Namelijk het goedkeuren van een drugsmasterplan, maar ook de implementatie van een drugs treatment court welke committeringen zijn naar de Inter-Amerikaanse Drugscommissie... en dat Suriname in de toekomst ook beoordeeld zal worden... op de implementatie hiervan. Santoki is verder verbaasd over het ontheffen van twee leidinggevenden... van de justitiële en van de Narcotica-inlichtingendienst. Volgens hem is tijdens de vorige regering veel gedaan... aan het kweken van vertrouwen bij internationale samenwerking tegen drugs. Persoonlijke contacten zijn daarbij van essentieel belang... zegt de oud-minister van Justitie. Dat kan liggen aan uh, gewijzigde beleidsinzichten dat men de persoon uh, gemuteerd heeft. Maar ongeacht welk beleidsinzicht je verandert. We hebben gekozen voor uh, een internationale samenwerking op basis van ons lidmaatschap bij heel wat internationale organisaties. Je kan allerlei overeenkomsten hebben, je kan allerlei programma's hebben. Maar het feit is dat het vertrouwen moet zijn om goed internationaal te kunnen samenwerken. Hopelijk dat die personen die nu in beeld zijn gekomen... in staat zijn om zo snel mogelijk een goed vertrouwen te ontwikkelen... een netwerk te ontwikkelen op basis waarvan er goed internationaal samengewerkt kan worden. Toen president Boutersen aan de macht kwam... waren zijn tegenstanders bang dat Suriname weer een narcostaat zou worden. Nu het antidrugsbeleid niet wordt uitgevoerd zoals het in internationaal verband is afgesproken... zullen veel Boutersen sceptici hun gelijk willen halen. Maar volgens Jan Santokki is het nog te vroeg om de conclusie te trekken... dat Boutersen moedwillig een sabotagebeleid ten aanzien van drugsbestrijding voert. Ik denk dat het niet met die persoon te maken heeft. Het gaat erom dat de sociale eh, apparaten moeten gaan functioneren. En daarvoor moet je inderdaad de juiste mensen hebben. Mensen met een stukje motivatie, met een stukje drijf. Mensen... Maar goed, er worden mensen ontheven... Dat, dat, dat bedoel ik, dan moet je weer expertise gaan ontwikkelen. Moet je weer... Maar dan zou je dus ook kunnen zeggen, de arm van de president is lang. Hij kan ervoor zorgen dat mensen die op goede posities zitten en hun werk goed hebben gedaan in het verleden, dat die van die plekken worden afgehaald. Nou, laat ervan uitgaan dat uh, de personen die uh, ontheven zijn, dat uh, die personen inderdaad hun best uh, gedaan hebben en dat... Uh... ...andere argumenten gehouden hebben dan zoals die argumenten nu genoemd worden... ...omdat die argumenten bij mij niet bekend zijn. Feit is, als je nieuwe mensen daar in de positie plaatst... ...dat je jaren weer nodig zal hebben om die personen weer te gaan vormen. Weer maar dat die... kan dus beleid zijn van de president? Kan, maar dat, zeg ik, dat is mij niet bekend of dat het beleid, uh, beleid is. Suriname heeft voorzitterschap bij de Inter-Amerikaanse drugscommissie. Suriname moet voorbeeld geven... Voorzitter van de Inter-Amerikaanse drugscommissie Santokki. Het kabinet van president Boutersen is om een reactie gevraagd op deze kritiek. Maar daar wil men vooralsnog niet reageren. Tot zover uh, het Radio 1-journaal voor deze ochtend. Uiteraard houden we u op Radio 1 uh, op de hoogte over bijvoorbeeld... Uh, de uitspraak van het Constitutionele Hof in Duitsland. Allemaal op Radio 1. Ook de collega's van uh, de KRO. Zo dadelijk. Sven Kokkelman, Zeker. Zodra die uitspraak er is, hoort u dat uh, bij ons. Verder een regeerakkoord waarbij rechts uh, Nederland zijn vingers zou aflikken. Dit regeerakkoord dus van het huidige kabinet belooft de premier Rutte het land. Maar in de praktijk wordt de rekening van de bezuinigingen... door de middeninkomens betaald. En de vakmond de Unie neemt het nu op voor de hardwerkende Nederlander... Hij is verbijsterd over de maat die nu worden genomen. Verder, er zijn steeds meer mensen in de problematische schulden... en ook het aantal schuldhulpverleners neemt toe. Maar ja, daar zitten ook malafide rommelaars tussen... en die helpen die schuldenaars van de regen in de drup. En in Rusland hebben de universiteiten een ernstig tekort aan studenten. Dag. En daarover gaat het. Dat is Goedemorgen Nederland, zometeen na het nieuws van half tien. Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. Autofabrikant Saab heeft nieuwe plannen gepresenteerd om te voorkomen dat het bedrijf failliet gaat. De onderneming gaat de komende maanden reorganiseren onder leiding van een onafhankelijke toezichthouder die door een rechter wordt benoemd. Gedurende die periode kunnen schuldeisers buiten de deur worden gehouden.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 Bijna 70% van de ondervraagden vindt aanpassing van het pensioenstelsel logisch. Een wijkagent uit Delft is uit haar functie gezet omdat ze met te veel drank op een ongeluk heeft veroorzaakt. Ze reed vorige week in Delft op haar scooter om middernacht een fietser aan. Toen de agenten moest blazen bleek dat ze te veel had gedronken. De vrouw van 41 had geen dienst en de fietser raakte niet gewond. De politie neemt de zaak hoog op omdat de agent een voorbeeldfunctie heeft. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. WBN Verkeersinformatie files nog op de A9, alkmaar maar Amstel veen bij knooppunt Raasdorp, 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Amstel Business Park en de Alfred Rij, 2 kilometer. 3 kilometer op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeltoven. En op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk nog 2 kilometer.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 Sven Kokkelman. De bezuinigingen van het kabinet Rutte raken vooral de middeninkomens. Waarschuwt de vakbond de Unie. Russische universiteiten hebben een nijpend tekort aan studenten. Malafide hulpverleners helpen mensen met problematische schulden van de regen in de drup. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is 2,5 over half 10. Dit is Cairo. Goedemorgen, Nederland. Thijs Boenens is vanochtend in tolkamer. Hoop ik. Waar 250 leerlingen van een basisschool noodgedwongen naar huis moeten. door Floyen en Steemarters. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Het kabinet, dames en heren, legt de rekening van de bezuinigingen neer bij de middeninkomers. En daarmee neemt regeringspartij VVD haar eigen achterban te grazen. Met stijgende verbazing en zelfs verbijstering constateert vakbond de Unie dat dit centrumrechtse kabinet de oude tijden van nivellering laat herleven. Rentert Alga, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de Unie. Daar komt u laat mee, want het regeerakkoord ligt er al een jaar. Oh, het regeerakkoord uh, ligt er al ja, maar we hebben natuurlijk over twee weken weer prinsesdag En ja, daarvan uh, lekken nu de, de cijfers uh, uit en, en, en de maatregelen die het kabinet van plan is. Waar, uh, waar bij ons binnen onze organisatie op wordt gereageerd, vooral door de oudere Zeggen Zeg hij is terug? Zeggen ze, hij is terug. Wat is en, terug? Ze zeggen, hij is terug. En dan doen ze, ze op de tijden van Joop den Uyl, op Joop den Uyl zelf. En ze zeggen, hij heet nu Mark Rutte. Dat, dat is de, de, zeg maar de, de analyse die binnen de vakorganisatie de Unie op dit moment uh, is gemaakt. Ja, en dat is, vind ik, verbijsterend. Ja. Want dat verwacht je niet van een partij als de VVD. Dat verwacht je iets meer misschien van de Partij van de Arbeid. Maar, maar toch niet van dit centrumrechtse kabinet. Ja, slimme uitspraak. Want als er één politicus is, is die Mark Rutte vervult met afgrijzen... is het Joop den Uyl. Uh, maar tegelijkertijd, uh, ja, er moet worden bezuinigd, meneer Alga. Ja, er moet worden bezuinigd. En, en vakorganisaties de Unie die is zich dat ook heel goed, goed bewust. Maar dan niet over de ruggen van zeg maar, de achterban van de Unie. En de achterban van de Unie, dat zijn in Nederland de middeninkomens. Daar zijn wij vakorganisaties voor. Daar willen we ons hard voor maken. En als ik dan kijk naar de maatregelen die tot nog toe zijn, zijn uitgelekt... Ja, dan moet ik helaas constateren dat dat allemaal maatregelen zijn... die direct de middeninkomens raken. En ik kan ja. er best een aantal voorbeelden geven. Nou geeft u er een paar. Nou, als je kijkt naar, naar, naar de kinderbijslaggeluid, dat daar zijn mijn geld... Van Wordt gehaald en eh, ondergebracht wordt bij inkomensafhankelijke maatregelen. Nou, dan praat je gauw over een bezuiniging van 150 miljoen. Als dus je kijkt daar. De chronische zieken, waar ook de mensen die zeg maar iets meer verdienen... de middeninkomens straks zelf, uh, uh, een heel groot deel zelf moeten gaan betalen. praat je over een bezuiniging van pak en bij 300 miljoen. Als je, als je, als je kijkt naar, uh, naar het eerder ingaan van het 52 tarief, trief... ook een bezuiniging van 150 miljoen, dan heb je drie maatregelen... waar je zo uitkomt op een 600 miljoen. Ja. Allemaal opgebracht, het moet allemaal opgebracht worden... door de middeninkomens Nou... Organisatie, vakorganisatie, de Unie zal daar vlak voor gaan liggen. Hoe bedoelt u vlak voor gaan liggen? Nou, wij, uh, wij zijn nu begonnen. Dat is niet laat. We zijn twee, drie weken uh, voor Prinsjesdag uh, begonnen met, uh, met waarschuwen. Ja. We hebben, volgende week hebben we een grote bijeenkomsten van, uh, van kaderleden van, uh, uh, van de Unie. Ja. Dan ja. hopen we dat er nog meer bekend is. En wij zullen zeg maar, richting dit uh, kabinet aangeven dat eigenlijk ja, hun eigen kiezers... Want wij zijn als, uh, als, als Unie een onafhankelijke vakorganisatie. Ja. Maar we kennen natuurlijk ook onze leden. Ja. Uh, daar zit een groot percentage VVD-stemmers bij. Ja. Zit nog steeds. Een behoorlijk percentage CDA-stemmers bij ja. zit ook inderdaad een groeiend aantal PVV-stemmers bij. Ja. Dat zijn de, de drie partijen die dit kabinet eigenlijk steunen. En dan doen wij een beroep op, op, op zeg maar die partijen en natuurlijk het, het kabinet zelf ja. om, om deze bezuinigingen die je enkel zeg maar, op de schouders van de middeninkomens laat afgeleiden uh, om daar tegen... Uh... Maar u zei net, we gaan daar vlak voor liggen. Hoe kunt u daar dan voor gaan liggen? U bent niet de allergrootste bond van Nederland, zal ik maar zeggen. Dus wat kunt u dan doen om het tegen te houden? Nee, klopt, sterker nog. En, en, en de achterban van de Unie zijn ook niet uh, de mensen... die normaal vooraan staan op het Malieveld of, of bij de hekken... als ergens een, een, een bedrijfs, uh, zeg maar, staking of iets dergelijks is. Dat zijn juist de hardwerkende Nederlanders. Dat zijn de mensen uh, die zeggen, van wij, wij willen niet, niet actie voeren, wij willen meedenken... Wij, uh, wij willen zeg maar, verantwoordelijkheid nemen. En sterker nog, ze willen zelf in evenredigheid uh, meedoen uh, aan de bezuinigingen. Ja. Maar op een gegeven moment is de maat vol. En dan moet je zeggen, nu is het wel genoeg. Ja. En, en dat constateren onze leden. En ik hoop volgende week van onze kaderleden te horen. Hoe zij daar mee om willen gaan. Hoe ja. zij willen dat, dat hun organisatie, de Unie, daar uh, richting kabinet. En ook eventueel, want dat is een, zou een nieuwe stap zijn. Ook richting werkgevers ja. uh, daarmee omgaat. Want ja. laat ik helder zijn, als ja. het kabinet zeg maar, dit niet niet ombuigt en niet een, een rechtvaardige verdeling van de bezuiniging gaat doen... ja, dan zullen wij genoodzaakt zijn het geld terug te halen bij werkgevers. Dat willen we niet, uh, maar uh, dat kan wel het gevolg zijn... Dus hogere looneisen? Dat betekent uh, hogere looneisen. Dat zou voor de Unie kunnen betekenen... gerichte hogere looneisen voor de middenkomers. Maar goed, als, als uw uh, achterban uit VVD'ers bestaat en mensen uit het bedrijfsleven... dan weet je één ding, dat als je hogere, lozen, uh, hogere lonen gaat eisen... Uh, dat je de uh, concurrentiekracht van die bedrijven aantast. Met andere woorden, dan mol je zelf ook de economie. Als je dat uh, gericht doet, is dat niet het, uh, niet het geval. Als je dus gericht voor de harde werkers... Zeg maar, voor de ruggengraat van, van de economie... voor de ruggengraat ook voor die bedrijven... Ja. voor die mensen iets extra's gaat vragen... Ja. en dat zullen wij zeker gaan doen als ja. het kabinet... Zeg maar, ook eenzijdig de bezuinigingen neerlegt bij die middeninkomsten. Ja. Dan zullen wij zeg maar, die keuze moeten, uh, moeten maken. Ja. Ik hoop dat het niet nodig is. Ja. Beter uh, ten halve gekeerd zeggen ze wel... dan ja. helemaal verdwaald. Wat dat betreft is dit van mijn kant, en dat zal ik ook de komende weken blijven doen... Ja. Een, een waarschuwing richting het kabinet... Ja. van uh, kijk toch zorgvuldiger en kijk rechtvaardiger... naar mm. waar je de bezuinigingen laat dalen. Maar goed, waar moeten ze dan worden weggehaald, die bezuinigingen? Want bij de laagste inkomens kun je weinig meer halen. De hoogste inkomens die leveren hun bijdrage alweer hele hoge belastingen. En dan kom je vanzelf bij die middeninkomens uit. Daar, daar zul je voor een deel bij uitkomen. Ik heb ja. ook gezegd: uh, als dat rechtvaardig is, evenredig is, ja. dan, uh, dan maar zullen wij dan, er ook wie, mee. Wie moet er nog meer in leveren? De laagste nee, inkomsten? Nee, dus, kijk, dat, dat is nou precies de verkeerde benadering. Als, nou, dat als, het als u een en ik. Geld moet ergens vandaan komen. Ja, Als u en ik uh, moeten bezuinigen omdat we minder inkomsten uh, hebben, dan gaan we bezuinigen. Wat dit kabinet doet, is gaat de kosten verhogen. Gaat meer geld proberen te halen. Want de maatregelen die ik u noemde, het ja. lijken bezuinigingen. Ja. Maar dat betekent gewoon een belastingverhoging ja. voor de middeninkomsten. Dus dat is geen bezuiniger. Uh, uh, uh, geen primaire bezuiniging, nee, dan moet je gewoon moet ergens zorgen... Ergens toch vandaan komen, niet Ja, nou, oké, okay, maar ik, ik wil er best een paar voorbeelden voor geven. Als je, als je kijkt in, in de plannen van dit kabinet vorig jaar... Die, daar zaten best een aantal goede zaken in. Er zijn een aantal ministeries zijn in elkaar geschoven. Er is gepleit voor efficiënter uh, werken. Ja, zeg ik dan, maak daar dan ook werk van. Zorg ja. dat je die maatregelen die je wel hebt voorgenomen... Dat, dat je die, die ook, nakomt. ook uh, nakomt en wel hmm. zo snel mogelijk. En dat niet op de lange baan schuift. Wat ik zie uh, is dat, uh, dat dat heel erg uh, langzaam gaat. En dat dat dus een hoop, uh, hoop geld kost wat niet hoeft. En dan heb je het echt over bezuinigen. Dan ja. gaat het niet over de ruggen van de middeninkomens. Maar ja. dan ben je gewoon je eigen apparaat. Je eigen uh, zeg maar, efficiëntie aan het verbeteren. En dat zou dit kabinet moeten doen. Goed. U was uh, zelf ooit lid van het CDA. U zat zelfs voor die partij in de uh, Tweede Kamer tot vrij recent, tot uh, juni 2010, tot uh, een jaar geleden dus. Uh, het, dit zou heel goed passen bij het CDA-beleid ook, hè? En dat past ook in het CDA-beleid, want het CDA draagt medeverantwoordelijkheid. Het CDA zit, zit in dit kabinet. Dus mijn kritiek die ik richt richting VVD... richt ik net zo hard ook richting CDA. Dat zeg ik als Unie zijn wij een onafhankelijke vakorganisatie. En wij kijken naar de inhoud. Wij zijn ook nooit tegen dit kabinet geweest. Wij hebben gezegd van we wachten de resultaten af. We wachten de inspanningen en, en zeg maar het beleid... en de uitvoering van dat beleid van dit kabinet af. En ja, daarom maak ik me op dit moment zorgen. We zijn nu een jaar verder. Het kabinet ja. zit er ongeveer een jaar. Ja. En ik zie dat de resultaten helemaal de verkeerde kant uit... Goed. uitgaan En de mensen die VVD of CDA of PVV gestemd hebben... hadden dit niet verwacht, nee. hebben dit niet gewenst... hebben nee. niet hierop op dit kabinet uh, uh, haar steun gegeven. Kort samengevat, Mark Rutte pleegt kiezersbedrog... en hij blijkt Joop den te wezen. Kort samengevat, uh, inderdaad, Mark Rutte lijkt erg veel op, uh, op Joop den Uyl. Hij riep twee jaar geleden, ja. ik ben er voor de harde werkers. En nu blijkt dat alleen vakkenorganisatie de Unie zich druk maakt over die harde werkers. En Mark Rutte met zijn VVD niet. Dat vind ik heel erg jammer. Rendert Algra, voorzitter van de Unie. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De aanval van Iraanse hackers op het Nederlandse DigiNotar wordt door sommigen een virtuele oorlogsdaad genoemd. In hoeverre houdt het bestaande internationale oorlogsrecht al rekening met deze vorm van oorlogsvoering? Militair deskundige Chris Klep met het antwoord. Het moderne internationale oorlogsrecht houdt daar nog geen echt rekening mee. En dat is ook wel heel begrijpelijk, want het is nog helemaal niet duidelijk wat die dreiging nou precies is... De NAVO is al wel erg aan het nadenken over hoe die cyberwar uh, moet worden ingebed. moet dan een onderdeel worden van het collectieve verdedigingsapparaat. Hè? Dus één aanval is een aanval op allen. Er zijn al voorbeelden geweest in het verleden. Rusland heeft bijvoorbeeld een paar jaar geleden één van de Baltische Staten aangevallen met een cyberaanval. Ja, dat heeft tot niks geleid en dat is ook wel begrijpelijk, omdat de NAVO zeer terughoudend is. En die terughoudendheid heeft er natuurlijk mee te maken dat het vaak helemaal niet duidelijk is waar die cyberaanval in eerste instantie vandaan komt. Het is met andere woorden geen 9-11. Zelfs toen was in eerste instantie niet duidelijk wie de aanvaller was. Ja, dat is bij cyberaanvallen vaak helemaal niet duidelijk. Dat verklaart, daarmee is eigenlijk het cirkeltje rond, dat verklaart de grote terughoudendheid van het internationaal recht en de NAVO tegenover cyberaanvallen. Al dus, Christ Klep, heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl. Terug nu naar Tolkamer. Want daar is vanochtend Thijs Boelens. Ja, in basisschool de overlaat in uh, Tolkamer. Dat is in Gelderland bij Nijmegen. Um, ja, het zou je eigenlijk ontzettend druk moeten zijn met, uh, met kinderen, maar alle kinderen zijn naar huis gestuurd. Want er was hier last van een vlooienplaag en dat komt door Steen Martens. Um, Sandra van Dies, u bent de directrice van deze school. Um, we lopen even naar uw kamertje, want... Nou, kamer mag ik eigenlijk wel zeggen. Want hier ruik je het ook echt, hè? Het, is, het is een groot probleem, die Steen Martens. Ja, dat is, het helemaal, dat is inderdaad een groot probleem. Uh, dat kenmerkt zich door uh, stankoverlast. Doordat ze overal hun uitwerpselen loslaten. Dat loopt ook langs de muren. Langs laten, de de even, laten we eens even hier kijken. Want dit is dan uh, de kamer van de directrice. En uh, hier zie je de plafondplaten. En wat zien we? Nou, we zien grote uh, gelige vlekken. En we hebben het ook open gehad en dan kun je ook de uitwerpselen zien liggen. Het is helemaal doordrenkt. Dus ik zit hier toch wel een beetje met angst aan beven. Want uh, nou ja, wanneer breekt zo'n plaat door en heb ik zo'n steenmarter op mijn hoofd? Dat kan niet de bedoeling zijn. Nee, u vertelde mij dat u uh, af en toe die steenmarters hier, ja, die, die dansen boven die plafondplaten. Ja, normaal uh, zou, het zijn het nachtdieren, dus zijn ze alleen s'nachts in de weer. Maar het schijnt hier een moeder met jongen te zijn... En nou ja, we kennen kinderen, hè? die zijn een beetje dartel. Dus ook die beesten en die, die spelen en die vechten dan boven je hoofd. En dan dansen de plafondplaten boven je. En dan denk je toch nou even een stukje achteruit. Ja. Nu is dus afgelopen maandag uh, het probleem geconstateerd... dat er ook een vlooienplaag is geweest, afkomstig van die steenmarters. Uh, Veronie Wanders. Veronie, jij was degene die uh, ja, een lokaal binnenstapte. En wat gebeurde er toen? Ja, ik kwam uh, s ochtends lokaal binnen om uh, voor te bereiden. En op een gegeven moment liepen er allemaal zwarte kleine beestjes op mijn been. Dus toen wist ik, ja, het zijn een vlooien. Ja, en uh, toen ging u meteen, mevrouw Diese, uh, actie ondernemen. Maar ja, dat, dat moet wel, want een vlooienplaag kun je natuurlijk niet hebben. Steenmarters kun je nog enigszins hanteren en, en luchten. En we zijn er al een hele tijd mee bezig. Maar uh, vlooien is een ander verhaal. Daar kun je kinderen niet in huizen. En dat moet je acuut bestrijden, want voor je het weet zit alles onder. Ja, we zijn nu lokaal binnengelopen van Emmy Visser. Um, ja, ik heb met wat uh, docenten gesproken hier. Maar ik, ik... ze rennen alle kanten op die steenmarters, hè? Ja, zelfs bij mij in het lokaal. Uh, de urine lo loopt langs het raam op. En dan kom je s ochtends binnen en dan uh, denk je eerst van, zo so, wat ruikt het hier vreemd? Nou ja goed, dan kom je tot ontdekking dat er overal urine ligt. Dus dan uh, kun je eerst alles opruimen en dan uh, kun je pas met de kinderen aan, uh, aan het werk. Ja. Dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Mevrouw uh, uh, Ja, ik zou zeggen, dat kun je toch makkelijk... Uh, Van kooien, uh, gif of wat dan ook. Maar ja, het probleem is natuurlijk, ze zijn beschermd hè? Ja, dat is het grote probleem. Want het probleem uh, bestaat in wezen al sinds 2007. Uh, dan haal je een erkend bedrijf erbij. Die geven ook direct aan dat je uh, dat beschermde diersoort is. Dus dat ze met nou ja, allerhand lokkooien en dergelijke het moeten proberen. Het is dus een tijdje weg geweest. Uh, vervolgens uh, weer in terug. Nu heb ik uh, laatst weer begrepen dat dat te maken heeft met. Je kunt ze eruit halen. Maar als je niet alle gaten en gaten. moet moeten geen grote gaten, maar onder een dakpan, uh, door een luchtpijp, via de spouwmuren. Als je niet alles afdicht, dan denkt een steenmaat. Nou, hier is een huis vrij. Uh, daar ga ik wonen. Dus dat is het grote probleem. Ja, ik zou toch gaan zeggen: van ja, ja wat, wat moet er gebeuren dan? Nou, op dit moment uh, uh, zijn de grote alarmbellen natuurlijk bij alle instanties uh, uh, aangegaan. En uh, we hebben maandag of dinsdag een overleg met alle betrokkenen, ook de gemeente. Want uh, ja, a, is het natuurlijk voor ons allemaal niet meer te financieren, alle uh, maatregelen die je moet nemen. Want dat doen we al jaren, van uh, lokkooien tot geluidspiepers, tot opnieuw reinigen enzovoort. Maar dan moet een structureel pro probleem moet worden opgelost. En dat betekent dat eerst moet worden gelokaliseerd eh, waar de beesten in en uit gaan. Dan kijken of je dat af kunt dichten. En vervolgens moeten de plafonds vervangen worden om alle troep en eh, dingen die erboven zitten. Want het, het binnenklimaat van de school, eh, ja, dat moet weer terug in, in de staat dat de kinderen hier ook echt kunnen huizen. Wens veel veel succes met deze invasie van de steenmarter. Dank u wel, hebben we nodig. Vanuit Tolkamer was dat Thijs Boelens. Straks, Russische universiteiten kampen met een tekort aan studenten. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1978. Op 7 september 1978 verstond dit geluid. U hoorde een drummer. Die drummer heet Keith Moon. Die overlijdt op die dag. De legendarische drummer van de Britse rockband The Who overlijdt... aan een overdose spiller die hij slikt in het kader van een alcohol-afkickkuur. César Zuiderwijk, de drummer van de Golden Earring... leert in uh, 1972 deze Keith Moon goed kennen... als de earring in het voorprogramma staat van de Europa Tour van The Who. We zaten ook uh, in dezelfde hotel zoals zij de beste hotels, de Sheratons, de Hiltons, dat soort dingen. En uh, ik herinner me dat hij dat dat jarig was op een gegeven moment in Kopenhagen. Hij had een, uh, een hele grote limo ter beschikking en uh, we moesten allemaal mee. Een man of 16 kroop in die limo, die ging echt gewoon, uh, die kon niet meer vooruitkomen, zeg maar. En. Uh, ja, ik wil naar de beste club van de stad. Daar zit die chauffeur. Dat is hier, naast het Hilton. Het is twintig meter verderop. Hij zegt, nou, breng ons maar. Die man, maar het, is, het is daar, weet je wel, die deur. En die wou gewoon niet rijden. Trouwens, die kon bijna niet rijden, omdat, die, omdat, omdat ze echt zijn banden eraan gingen. En uh, Keith, die haalt een enorme rol. Uh, bankbiljetten uh, die stopt hij achter die man's oren en zegt... I'm a very generous tipper, now drive. Een, als ze hoek kwam, dan, uh, uh, dan, uh, dan, uh, dan moesten ze een enorme borstel betalen van tevoren. En alles werd netjes betaald. Dus, uh, en als er niks op tv was, dan, uh, dan werd er wel eens een tv uit het raam gegooid, dat soort dingen. Dat was een beetje, zeg maar, de stijl, dat verwachten mensen ook van hun, van hun en vooral van Kies, dat die wat schade zou aanrichten. En dat verhaalde dan altijd het nieuws. En dat was natuurlijk hartstikke goed. We was altijd behoorlijk braaf met de Shadows luisteren, de Beatles en zo. mijn Generation kwam. Dat was gewoon helemaal een nieuwe wereld was. Dat heeft mij wel heel erg geïnspireerd. Zover dat je niet iemand na gaat spelen, maar dat je meer vrijheid kunt nemen. Dat je niet heel, zo, zo heel braaf hoeft te spelen. ...en ook uh, fysiek uh, veel meer uh, kunt doen dan alleen maar gewoon doods op een, een krukje zitten, natuurlijk. Okay. I mean, als, je, als je het boek leest, uh, uh, Dear Boy, zeg maar een uh, biografie over Keith Moon... ...dan kom je wel uh, verhalen tegen van later dat hij natuurlijk alles in zijn mond stopte... ...wat mensen er maar gaven en zo. En dat is ook een paar keer verkeerd gegaan, dat hij gewoon vast z'n kruk viel en uh, dat ze een, een jongen uit de zaal moesten vragen van wie drumt er hier en uh, nou ja, kom jij maar meespelen. Maar dat was toen nog niet uh, toen wij met ze speelden. Niet aan de ik weet niet precies meer hoe ik het hoorde, maar ik dacht uh, dat is gewoon die waarheid, dat haalt weer een grap uit, weet je wel. Ik dacht nou, dat mo Zaten morgen wel weer in de krant van Keith uh, is ergens opgedoken of zo, weet je wel. Zo'n soort uh, practical joker was het wel. Maar het bleek echt waar te zijn. Hij, hij zag er indestructible uit, maar uh, het, het, het uh, ja, was wel degelijk afgelopen. Met hem. Hij heeft gewoon te veel genomen en dan kwam hij altijd mee weg. Of we werden een paar dagen later wakker, maar dit, in dit geval niet. Ja, wij speelden toen vooral in, in die set uh, een, een hele lange, een half uur, 40 minuten lange versie van uh, Eetmans Haai. En dat was toch ook al behoorlijk ruig, moet ik eerlijk zeggen. We gingen ook wel behoorlijk keer. Het was wel een mooi programma zo. De hoe en de ering daarvoor waren ook geen dus, uh, En hebben We hebben zoveel dingen meegemaakt, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat denk je gewoon al terug. Herinneringen van César Zuiderwijk aan deze dag in 1978, 7 september dus. Want dan overleed. Keith Moon, de drummer van The Who. Het is bijna acht minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar Rusland, want de universiteiten daar... kampen met een gigantisch tekort aan studenten. Met als gevolg dat zo'n honderdduizend docenten... hun baan zullen kwijtraken. Ooit was de trotse Grootmacht nog een voorbeeld... voor de rest van de wereld op academisch gebied. Maar die tijd ligt dus inmiddels ver achter ons. Peter Damkoer, goedemorgen in Rusland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn die studenten gebleven? Nou, ik, ik ben hier nu in, in Petersburg en de Universiteit van Petersburg was altijd een van de topuniversiteiten van van Rusland. Maar ik sprak hier vanmorgen met een van, een van de professoren. Uh, hij schatte dat het aantal eerstejaarsstudenten zelfs in een miljoenenstad als als Petersburg is uh, teruggelopen met zo'n 25% uh, dit jaar. Dat is het uh, gevolg van de, laten we zeggen, van de demografische ramp, van de van de volks die zich heeft ontwikkeld. In de jaren negentig in Rusland. toen de Russische bevolking afnam. met zo'n anderhalf miljoen mensen per jaar. omdat er veel meer mensen doodgingen. dan er mensen werden geboren. En dat, het gevolg daarvan is nu dat mensen die nu in de leeftijd zouden moeten zijn. om te gaan studeren. die zijn het domweg niet. Ja, en die honderdduizend docenten. die dus nu hun baan zullen kwijtraken. en professoren, die zitten daar natuurlijk bij. Uh, in, op welke terreinen uh, speelt zich dat uh, slagveld af? Uh, nou dat speelt zich voornamelijk af in de, bij de universiteiten in de provincie, die hebben het zwaarst te lijden onder, uh, onder deze, onder deze uh, demografische ramp, want dat is het in, in, in feite en daar zullen faculteiten moeten sluiten en zullen faculteiten moeten overgebracht worden naar universiteiten die hier zoals in, in, in Petersburg, die een, een, een veel ruimere bestaansbasis hebben dan de toch al smalle bestaansbasis van de universiteiten in de provincie. En daar zullen ook de meeste docenten hun, uh, hun, hun baan verliezen, maar dat niet alleen, daar zal ook veel wetenschappelijk werk, wat daar vroeger gedaan werd, gewoon domweg verloren gaan. Ja, op welke terreinen? Uh, nou, dat zijn voornamelijk de zachte, de zachte sectoren. Laten we zeggen, de sociale vakken waren toch al niet heel erg sterk vertegenwoordigd. Die zullen het eerste lijden hebben. En uh, de business-schoolen, zoals het uh, ook hier natuurlijk heet, de economiestudies en bestuurskundestudies vooral, die zullen het voorlopig wel redden. Maar de technische vakken en de, en de sociale vakken, waar toch al weinig belangstelling voor was, die zullen het eerst uh, sneuvelen. Ja. De premier, Poetin... Die uh, ziet de toekomst van het universitaire systeem nog steeds zonnig in. Is dat Ach, wishful ja, hij... thinking of uh, uh, is het propaganda <laughs> of wat is het? Ja precies, hij ziet alles uh, zonnig in tegenwoordig. Want uh, in december hebben we hier een soort van verkiezingen. En hij is bezig om de Russen te vertellen, nu al wekenlang, dat uh, als, uh, als ze hem nog, uh, nog, uh, nog tien jaar het vertrouwen geven, dat hij alle problemen van Rusland op heeft uh, gelost. Maar dit probleem valt gewoon niet op te lossen, omdat cijfermatig uh, kan je hier uh, niets aan uh, veranderen. Dit zal nog jaren uh, duren voordat uh, die, uh, die demografische, evenwicht in, demografische evenwicht in de Russische samenleving terugkeert. Maar dat niet alleen. Uh, het probleem is nog natuurlijk veel groter, omdat uh, mensen die wel. Uh, de leeftijd hebben om te gaan studeren. Uh, die vinden steeds minder mogelijkheden hier om te studeren. Dus het getrek van jongeren is weer op gang gekomen. Mensen tussen 18 en 35 jaar verlaten weer in drommen uh, Rusland. En dat is natuurlijk uh, ja, uh, uh, ook opnieuw een ramp eigenlijk ook voor de Russische, voor de Russische, voor de Russische economie. Juist. Dit is uh, um, uh, een punt dat in die verkiezingsstrijd die hij al aankondigde... tussen Poetin en Medvedev uh, natuurlijk een rol gaat spelen. Uh, want die laatste, Medvedev dus, de president... beschouwt het hoger onderwijs in het verleden in ieder geval als, uh, echt als zijn terrein. Uh, kun je nou zeggen dat dat het belangrijkste verkiezingsonderwerp wordt dan ook? Niet, denk ik, uh, wel wel. Nee, dat wordt niet het belangrijkste verkiezingsonderwerp. Het langzijdigste verkiezingsonderwerp wordt uh, Wordt de nationale leider straks ook de president of wordt hij niet de president. De Russen hebben wat dat betreft weinig, uh, weinig te kiezen. Er wordt voornamelijk voor hen gekozen. Ja. En dat deze, deze ramp zich volkreekt, dat, dat wisten ze al lang. Ja. Want dat, uh, dat ervaren ze dagelijks uh, in hun leven. En nu, in 1 september, nu alle universiteiten en scholen weer zijn begonnen, uh, ja, heeft er iemand de aandacht voor gevraagd. Ja. Maar het was een uh, probleem wat je jaren geleden natuurlijk had, had kunnen zien aankomen. En als Poetin nu zegt dat hij het gaat, uh, gaat oplossen, is natuurlijk de vraag waarom heeft hij het jaren geleden niet aangepakt. Lijkt mij ook. Uh, tegelijkertijd kun je zeggen dat Rusland, dat zichzelf nog steeds ziet als uh, wereldgrootmacht, dus te maken krijgt met een enorme knauw kennisgebied en dat dus niet meer de knapste koppen zal voortbrengen achterstand is er toch al. Die achterstand is enorm groot in de industriële ontwikkeling, de technologische ontwikkeling. Er moet zoveel kennis geïmporteerd worden om nog een beetje bij de, bij de les te blijven. De, de roemrucht, Sovjet-wapenindustrie bijvoorbeeld, de, de, de Russische wapenindustrie is, is niet meer wat het was in de Sovjet-tijd. Men kan niet bijvoorbeeld het wapentuig leveren wat, uh, ja, wat met de westerse technologie tegenwoordig uh, gemaakt wordt. En die zie je dus ook dat soort industrietakken heel snel te gaan uh, hier nu. En als daar nog eens een keertje bovenaan, bovenop komt... dat er geen ingenieurs meer afgeleverd worden door universiteiten... van enig niveau, dan wordt het gat tussen, de, tussen het Westen en, en Rusland... in technologische opzicht en in wetenschappelijke opzicht alleen maar groter. Peter Damkoer vanuit Sint-Petersburg. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren, de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof over de euro. Blijft die of blijft die niet? In het vervolg van Goedemorgen Nederland na de reclame en het nieuws van 10 uur... met Ewout de Jong. Blijft er al bij ons. Het is goed dat Shell wacht op EU-sancties tegen Syrië. Shell moet helemaal niet weg uit Syrië op dit moment. Laat de politiek nu eerst zelf maar eens duidelijkheid verschaffen. Ik vind Shell echt... Hartstikke verkeerd bezig. Het is wel bang om met je vriendje naar Shell te wijzen, maar je kunt beter naar jezelf wijzen. Het nieuws van de dag: een prikkelende stelling, een gast in de studio. Als je sancties neemt, moet het wel effect hebben. En uw mening die telt. Kan ik verbinding? Ja, zeg het maar hoor. Oké. Okay. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Gemiddeld 3,4% rente op ons Klimspaardeposito. Juist wie we willen, is kunnen. Kijk op Frieslandbank.nl. Dit is Radio 1.